Onder de noemen Radio 555 werken onder meer 3FM, Radio 538 en Radio Veronica... een dag lang samen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Op tv werkt Nederland 1 samen met RTL 4 en SBS 6. Op primetime wordt op deze zenders hetzelfde, op hetzelfde tijdstip een programma uitgezonden. Op de militaire luchthaven bij Brussel is een vliegtuig geland... met ruim 100 mensen die uit Haiti zijn geëvacueerd. Aan boord waren ook drie Nederlanders... en vijf Haitiaanse kinderen die in Nederland worden geadopteerd... De evacuees zijn over land naar de Dominicaanse Republiek gereisd en daar gepikt door een airbus van het Belgische leger. Het ruimen van tienduizenden drachtige geiten was niet nodig geweest als de overheid eerder had ingegrepen. Dat zegt het RIVM in reactie op een reconstructie door de NOS van het Q-Korts beleid. Het Rijksinstituut zegt dat het in 2006 te vergeefs heeft gevraagd om extra geld voor onderzoek. Ook vond het RIVM afhankelijk geen gehoor voor een meldingsplicht voor besmette bedrijven. Eind vorig jaar bleek dat 3300 mensen q koorts hadden gekregen. Er komt een tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Oekraïne. Geen van de kandidaten heeft 50% van de stemmen gekregen. De strijd gaat tussen oppositieleider Viktor Yanukovych en premier Julia Timoshenko. Volgens een exit poll kreeg Yanukovych ruim 31% van de stemmen tegen 27% voor Timoshenko. Paus Benedictus heeft tijdens een bezoek aan een synagoge in Rome kritiek gekregen op de houding van de Rooms-Katholieke Kerk in de Tweede Wereldoorlog. De voorzitter van de Joodse gemeenschap in Italië leverde felle kritiek op de opstelling van Paus Pius XII. De paus zei in zijn toespraak dat het Vaticaan door stille diplomatie heeft geprobeerd de levens van Joden te redden. Het weer vannacht lichte regen, mistig en het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en wordt het vier graden. Dit was het NOS journaal. Zanvort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM net nu. De CFM Radio Henny van Petergem met het programma Het Laatste Uur. Het Laatste Uur is een nieuw programma dat elke zondagavond zal worden uitgezonden. We wensen u een goede start van het jaar 2010. 2010 wordt een jaar waarin we verwachten dat er weer allerlei wereldschokkende gebeurtenissen in de wereld zullen plaatsvinden. Dit programma. Het laatste uur is een programma waarbij de actuele gebeurtenissen in de wereld worden belicht vanuit de Bijbel. Daarnaast hebben we gesprekken met zandvoorters en andere mensen die vertellen over hun ontmoeting met God. In deze eerste aflevering kunt u luisteren naar een gesprek dat ik had met dokter Vellema. Hij vertelt over zijn jeugd en over de start van zijn bedrijf en hoe hij met dit bedrijf carrière maakte. Het is een zeer boeiende man en een goede verteller, dat zult u worden. Veel luisterplezier. Oh ...vandaag met Fokke Vellema. Meneer Vellema, uw naam klinkt Fries. Wat zijn uw connecties met Zandvoort? Uh, ja, ik ben inderdaad in uh, Friesland geboren... ...en getogen. Maar met Zandvoort heb ik uh, eigenlijk een uh, driedubbele relatie. We hebben hier vroeger gewoond... ...45 jaar geleden... ...aan de uh, frans Waanstraat. Ik heb mijn vrouw hier leren kennen in Zandvoort... En wij wonen hier nu aan de duinen alweer tien jaar. Dus dat zijn de drie hoogtepunten die wij met deze geweldige plaats hebben. En hoe lang woont u inmiddels in Zandvoort? In Zandvoort uh, wonen we nu uh, tien jaar. Oké. Okay. We hebben daarvoor ook in uh, Vancouver zelfs gewoond. Zoals ik al zei, ik ben in Friesland geboren. In een heel klein dorpje. Ik zou haast willen zeggen: een café, een kerk en drie boerderijen. En uh, ja, daar uh, liggen mijn wortels dus. Welk dorpje is dat? Dat dorpje heet Bleia. Bleia, u bent daar uh, geboren en ook opgegroeid? Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Uh, ja, maar ja, inderdaad, want je bent natuurlijk uh, toch ergens nog gehecht aan je, aan je geboortegrond. Uh, wij uh, zijn daar uh, gaan wonen. In de twintiger jaren, dertiger jaren, verstond ik nog niet. Ik ben er een uit een familie van elf kinderen. Elf kinderen. Het was een gezellig dorpje, want wij hadden de meerderheid in het dorp. Het grootste gezin van het dorp. Ja. En was u de jongste, de oudste of de Ik zat er tussenin. Om nog even de zaak te schetsen. Mijn vader had een taxibedrijf. Hij had een besiedepool. Hij had een, uh, ver, een winkeltje en een cirkel van radio's en aanverwante artikelen. woonplaten, uh, je kon die noemen, of hij deed op dat gebied. Ja. En hij was dus de centrale figuur uh, in, in het dorp. Oh. En, dat, en, en dat straalde wel een beetje op ons af. Want hij had ook een auto en de kinderen mochten soms mee rijden. Want ja. dus het was feest. Ja, dus dat... Uh... Zo bijzonder. En ik heb begrepen dat u ook in het zakenleven bent gekomen zelf. Dus dat zat er al jong in misschien. Uh, ja, dat was misschien niet zo vrij waar ik mee begonnen ben. Dat was de, de zwarte handel onder, onder, in de oorlogstijd. Oké, okay, ja. Wat, wat gebeurde er toen dan? Geen grote, grootse dingen, maar wel uh, melk halen bij de boer. Ja. Want in het plaatsje waar we toen woonden, dat was Dokkum daar uh, was alleen maar uh, de hoe heet de ketel de gaarkeuken oh ja, de, gaar, de gaarkeuken ja, en wij met zo'n gezin hadden wij natuurlijk wel iets meer nodig dan ja, al ja kinderen dus, uh, dus uh, <coughs> ik haalde dan melk bij de boer dat was op een oude oh ja. fiets ja. met houten banden ja. vijf kilometer fietsen Flesje met, of een, een kruikje met melk achter op de fiets en weer terug. Ja. En op een goede dag werd ik aangehouden door de Duitsers. Ja. En zeiden: wat heb jij daar? Ik zeg: nou eigenlijk niks. Maar ja, ik moest het toch even open ja. en leeggieten. En dan oh, mocht ik niet oh. door. Ja, ik mocht het niet houden. En het was natuurlijk een ramp. Ja, Want mijn moeder, had, mijn moeder had ook met zo'n gezin wel gerekend op een beetje extra. Een, een beetje extra ja. ja, dat waren dus eigenlijk uh, benaderd jaar. jaren. Ja, die in de oorlog en dan ja. met elf kinderen, is. dat is ja, niet mis ja. voor uw ouders. En uw vader die deed wel veel uh, bedrijfjes, maar dat kon in de oorlog misschien ook niet meer zo. Taxichauffeurs en zo. Nee, nee, dat nee. Dat was dat voor de oorlog. Nee, zeker niet in ja. het probleem was benzine, uh, was er niet. Nee. En uh, ja, hij uh, was wel effectief. Hij reed zelfs in een spijker. Dat is, dat is vandaag de dag. Oh dat ja, die ik ook. heel bijzonder. <laughs> Uh, maar het, het was een geweldig uh, dorpje met een uh, goed, uh, goede ja, commune met elkaar. Ja. En uh, hoe, hoe groeide, groeide u daar zo op? Hoe ging dat in het gezin? Ja, uh, dat, uh, dat dorpje bleef eigenlijk te klein voor mij. Ja. Ik uh, immigreerde dan toen ik 14 jaar was naar... Uh, Dockum, zeg maar. Met 14 jaar ging je net in de grote stad. In de grote gro dus gro stad. Ja, daar werken misschien al. Ja, daar werd ik. Daar kreeg ik een baan. Of een, een, een, een, een, ja, een baan. En dat zou je kunnen noemen van flesjes spoeler tot eigenaar van een internationaal marketingbureau. Dus je, bent uitgegroeid. Ja, daar, ja, in het dorpje zelf. Kreeg ik een baantje van 750 per week. En dan moest ik dus constant alle limonadeflesjes die bij het fabriekje binnenkwamen. Oh, die moest okay. ik spoelen. Ja. En die werden weer gevuld met limonade. En die gingen dus weer naar de klant toe. Ja. Dat was mijn eerste, uh, uh, eerste werkgever. Ja, eerste baantje. Ja. Laat uw glorie zien aan heel de wereld om ons heen. Als wij samen u aanbidden, dan maakt u ons heen. Laat uw glorie zien, laat alle blijdschap die u brengt, een getuigenis van hoop zijn voor wie u niet kent. Als wij samen U aanbidden, en vol eerbied voor U staan. Daalt uw geest neer in ons midden, en raak ons allen aan. Als wij Jezus naam beleiden, als de enige die redt. Toon U majesteit en glorie, dat is ons gebed. Oh oh la oh. to glory see that is the ...waar heeft u toen gewerkt? Ik heb in Haarlem... Ge ...gewerkt als boekhouder. Oké, okay, ja. In Haarlem... Uh, ...had ik dus een, een baantje... ...als assistent boekhouder... ...maar daar promoveerde ik... ...tot uh, uitgever... ...van de... ...de tak uitgeverij van het bedrijf. En daar heb ik... ...veel geleerd... ...en één essentieel ding... ...en dat geldt vooral voor jongeren die een starten, die een bedrijfje op willen zetten... die voor zichzelf willen beginnen... één fundamenteel punt is... maak een plan. Wat is uw advies aan de jonge startende ondernemer? Ab maak een plan. Absoluut, ja. Okay. Maak een plan. Wat is je doelstelling? Wat is je ja. doel? En schrijf op hoe je dat wilt bereiken. En als je dat op papier hebt... kijk iedere week of je, ook, of je inderdaad bezig bent... Met de lijnen in, in die in de doelstelling te formuleren en uit te voeren. Dus u zegt dus, steeds elke week evalueren of je je doelstellingen hebt gehaald ja. en zo ga je steeds ja. verder. Ja, absoluut. Oké. Okay. Ik, ik ken een, een, een directeur van een groot Amerikaans bedrijf. Die uh, ons ging een, een uh, assistent uh, op zijn afdeling. En die sollicitant die begon te vertellen wat hij allemaal deed, wat, hij, wat zijn ervaring was, wat hij allemaal dacht voor de toekomst. En toen zei die uh, eigenaar van het bedrijf: "Waar is uw plan?" Hij zei: "Een plan? Hoe bedoelt u?" Hij zei: "Ja, waar heb je je doelstelling op papier? En hoe ver ben je al mee gevonden? Hij zei: "Oh, ja, dat heb ik niet." Wel zei de, de directeur van dat bedrijf: "Kom over veertien dagen maar terug." Ja, met een, met een plan. ja. Want als jij niet ziet wat ja. je doelstelling hier is, kan, kan je het ook niet bereiken. Ja, je moet je doel voor ogen hebben en daar eigenlijk naartoe werken. Dat is heel ja. ja, dat is een hele goede En uh, Dus u bent uitgegroeid tot, uh, totdat u bij de uitgever werkte. En uh, wat, wat deed u daar precies? Wat, wat houdt dat in? Dat was vooral de, de relaties met, met de reclame. Ja. De relaties met de reclamebureaus. Oké. Okay. Dus de, de, en ook het produceren van, van uh, druk materiaal, grafische... Uh, grafische materiaal, ook uh, tijdschriften misschien nou? ja, ja. Met de grafische kant, ja. dat u zich bezig... En houdt dat in dat u tekent of schrijft? Ik, ik schrijf niet. Ik teken ook niet. Ik was degene die inderdaad het commerciële plan kon maken ja? voor onze klanten en uh, dan uh, dat uit laten voeren op de diverse afdelingen. Oké, okay, en dat plan, dat, dat besprak u dan, het commerciële plan, met de uh, directeur van het bedrijf uh, ja. waarschijnlijk? Ja. Dat dan en, en, met, en met je potentiële klanten ook. Ja. ja. Yeah. Just... Luister naar ZFM Radio. Dit is het programma Het Laatste Uur. Ik spreek vandaag met dokter Vellema die in Zandvoort woont. Vandaag wordt u deel 1 van het interview over zijn jeugd. Volgende week is deel 2 te horen. Wat was de reden dat u voor uzelf bent begonnen? Want u bent op een gegeven moment zelf een reclameadviesbureau begonnen. Wat was de reden daarvoor? Ja, dat is juist omdat ik bij het bedrijf waar ik uh, <coughs> werk... ...hetzelfde ging doen... ...wat ik... ...zelf ook zou kunnen doen... Ja. ...met andere woorden... Uh, ...of ik was een vertegenwoordiger... ...van dat bedrijf... Uh -huh. ...en het bezoeken... ...van nieuwe relaties... ...en het contact leggen van nieuwe ja. klanten... ...maar dat kon ik ook voor mijn eigen bedrijfje... Ja. Ja. ...en toen ben ik dus... ...voor mezelf gestart... ...op een zijkamertje met een... ...eint-type machine... ...en een juffrouw voor halve dagen... In secretaresse, ja. secretaresse. En dat was in het begin ontzettend moeilijk. Ja, hoe ging dat? Want, hoe heeft u dat? Ja, gedaan? ik bezocht dus bedrijven waarvan ik dacht dat ze uh, een publiciteitscampagne moesten maken. En dat ik dat uh, voor ze zou kunnen doen. En dat is natuurlijk uh, niet zo eenvoudig, voordat je de mensen daarvan hebt overtuigd. Ja. En uh, dat ging <coughs> met alle problemen van die. ...duurde wel drie maanden, iedere dag op reis... Ja. ...voordat ik een klant eigenlijk uh, kon... kon uh, ja. Ja, ja, voordat er een klant kwam. Dus u ja. moest heel veel lobbyen overal en dat duurde wel drie maanden. En ja. ging, hoe, hoe ging u naar die klanten toe eigenlijk? Ja, nou in het begin, het is eigenlijk nu achteraf een lachetje... ...maar in het begin uh, ging ik dus op de fiets... ...en uh, van de fiets naar de bushalte... <coughs> ...van de bushalte naar, naar de plaats waar ik moest zijn. Maar na een aantal maanden dacht ik inderdaad... ...dit, is, uh, dit, dit lukt toch niet. Uh, ik ging s'avonds naar huis en ik dacht... ...dit is de laatste dag, ik stop ermee. geen klanten, het lukte niet echt, zeg maar. Nee, absoluut, je stoppen. absoluut geen resultaat. Waarom bent u toch doorgaan gaan dan? Waarom, weet ik nog niet... ...maar de, de volgende dag dacht ik... ...ik ga door, ik heb het gezien... Ik heb het plan op papier staan, ik wil het zo re realiseren, dat is, is mogelijk, dus ik zat mezelf weer goed te motiveren om het plan door te zetten. En dat is achteraf een groot succes geworden, want het is een, eh, op een bepaald moment een miljoenenbedrijf geworden. Wat, wat, wat zeggen we nu, ook, een miljoenenbedrijf? Wat is ja, dat dat... De... Hoe is dat ontstaan dan? Van niks ja. tot bereikt. er zit wel iets tussenin. Daar zit inderdaad, daar zitten jaren, ten eerste jaren tussenin. Ja. En ten tweede, uh, ja, toch de aanpak was uh, effectief. Ja, want hoe is dat, hoe, hoe kwam je ja. eerst op te Ja, binnen, ja nou, die, ja. Ja, je begon met kleinere klanten. Ik wil niet zeggen de bakker op de hoek van de straat. Maar wel met middenstanders die dus. Een, een reclamecampagne ja. of, of een advertentiecampagne opzetten. En op een bepaald moment uh, kwam ik in uh, contact met grote bedrijven, met miljoenen bedrijven. Dat was de mensen, miljoenen bedrijven die uh, een uh, advertentiecampagne voerden. zaak met een secretaresse voor halve dagen uit, tot een bedrijf waar meerdere mensen in dienst waren als u goed begrijpt, en dat werd steeds groter ja, ja dat werd steeds groter op een bepaald moment had ik 45 man in dienst 45. 45 mensen Ja. en uh, op een goede dag zei ik tegen mijn vrouw dit wordt eigenlijk te veel voor een, voor een eenmanszaak en uh, na enkele jaren daarna heb ik het bedrijf overgedaan aan een Amerikaans re internationaal reclamebureau. Ja. En uh, daarna daar ben ik nog twee jaar directeur van geweest. Daarna zijn wij verhuisd naar Vancouver. Okay. Uh, in Canada. En wat logde u aan in Vancouver? Waarom ging u daar naartoe? Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Uh, ik zei tegen mevrouw, we hebben het bedrijf uh, de, uh, overgedaan. Wij gaan nu uh, een beetje genieten. Ja. Wij gaan naar Vancouver, daar hadden we familie wonen. En op een bepaald moment hebben we zelf besloten om daar permanent te gaan wonen. En we hebben twintig jaar in Vancouver gewoond. Oké, okay, dus u heeft twintig jaar in Vancouver ja. gewoond. Hoe oud was u dat u emigreerde van Nederland daar naartoe? Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof dat ik 52 was. Oh ja. Dus u heeft dan heel wat jaren nog in Venko voor doorgebracht? Ja, twintig jaar hebben we daar gewoon. En uh, <coughs> op een bepaald moment uh, moesten we daar toch iets... Ja, nu kom ik al bij de studie. Ja. Hoe heeft u eigenlijk... Uh, even terug willen we nog even weten. Ja. Hoe heeft u uw vrouw ontmoet destijds? Want u woonde in Haar, ja. en u had dat bedrijf. Oh, oh. En u had misschien wel een leuke secretaresse, maar dat was niet uw vrouw. <laughs> Denk ik zo. Nee, nee. <laughs> Dus hoe Ze, is de vrouw? ze, ze, ze was jezelf. inderdaad erg aardig. Want in het, in het begin hadden we lang geen fulltime job voor haar. Ondanks dat ze halve dagen kwam. Dus zij kon aan haar eigen uh, werkjes... Uh, ja, dat was uh, doen. Uh, maar uw maar toen het, goed, wat ze er interessant het, Ja, ja. Uh, op, een, op een goede dag... <laughs> het was inderdaad op een goede dag. Het werd een hele goede dag. Want... Uh, ik. Mijn vriend, uh, en ik, uh, waren besloten om op een zondagmiddag eens naar het Thé Dansane in Zandvoort bij het hotel Bouwers te gaan. Ja, dat had je daar toen? Ja. Ja. ja. We waren er nog nooit geweest, het was echt nieuw, maar we zeiden we gaan eens een keer kijken. Dus wij, uh, bij Bouwers hier, uh, het was toen nog geen uh, casino, maar echt een hotel met een uh, soort entertainment, live music. En uh, heel gezellig, ik zat aan een tafeltje, een drankje. En op een bepaald moment komen daar twee jongens en twee meisjes, ja, echt meisjes, binnen. En ik zat in mijn vriend Kees. Ik zeg Ke Kees, kijk eens even. Daar komen twee ontzettend aardige meisjes binnen. Oh, zegt Kees, die ken ik. Ja, ja, die van de kaag, daar, daar uh, varen wij wel eens. Oh, je had ze eerder gezien, dus. Hij had ze eerder gezien. Oh, ja. En we maken contact en we maken een praatje. En op een bepaald moment hebben we een afspraak gemaakt. Zij kwam uit Scheveningen. Te ver kwam uit Scheveningen? Ja, uit Scheveningen. Ja. En uh, ja, dat is uh, definitief contact geworden. En na een half jaar zijn we getrouwd. En dat is nu 52 jaar. Ja, u bent alweer 52 getrouwd Ja. Martha. Ja, ja. ja, want u heeft pas uh, 50 jaar huwelijk gevonden. Maar dat is alweer twee jaar geleden. Ja, 52 ja, dat klopt. jaar. Dus u bent zeer gelukkig samen, als ik het zo begrijp. Absoluut. <laughs> en u heeft heel gereisd? Heel veel. Met elkaar. Natuurlijk, natuurlijk in die tijd dat we in Vancouver woonden, hebben we echt uh, ja, een feestelijke periode van gemaakt. Want we hebben een grote motorhoop genomen. Ja. En we zijn heel Amerika doorgekroost, Jaren met elkaar. Ja. Ja. Dus en in die, tijd ging mijn, in, die, in die tijd ging mijn vrouw uh, schilderen. En ik studeerde theologie. Dus ze hebben daar een fantastische periode. Tot zover het eerste deel van het interview met Dr. Vellema. We hebben het programma Het Laatste Uur genoemd. Ten eerste omdat het het Laatste Uur van de Avond wordt uitgezonden. En ten tweede omdat wij gezien de gebeurtenissen in de wereld de afgelopen jaren een verergering van de situatie in de wereld verwachten. We baseren ons hierop op de Bijbel en een boek genaamd het Visioen van een predikant in Amerika. Dr. David Wilkerson, die, dat is een predikant, die heeft uh, dit boek geschreven... naar aanleiding van een visioen dat hij heeft gehad. En uh, daarin schrijft hij onder andere de dingen die ons uh, nu al zijn overkomen. Dat schreef hij al in 1973. En dan vertelde hij over de economische crisis. Er komt een grote economische inzinking en magere jaren liggen voor u... Er zullen een paar korte, vette, voorspoedige jaren zijn om u voor te bereiden op de magere jaren. Werk en wit om alle schulden te betalen. Wees klaar voor drastische ingrepen in het budget. Het geld zal niet zo toestromen als in het verleden. En als u vrij van schuld bent, zult u in staat zijn uw programma zelfs in moeilijke jaren vol te, vol te kunnen houden. Maar ook de waarschuwing, geen paniek, wees niet bang, bereid u alleen voor en houd er rekening mee. Hij spreekt in hoofdstuk 1 over van grote bedrijven. En ook enorme problemen die zullen ontstaan door financieringsmaatschappijen. En veel mensen zullen niet in staat zijn hun zware verplichtingen aan de grote banken te voldoen. Ik dacht van, hé, hey, dat lijkt op de hypotheekcrisis. En dat lijkt op het instorten van de economische geldmarkt. Hij schrijft ook, duizenden kleine zaken zullen ook failliet gaan. Hij heeft het in een ander hoofdstuk, ook over de economische chaos. En toen ik dat las, toen dacht ik, hé, hey, is dat niet de economische chaos die wij nu al hebben gehoord? He, dat Amerikaanse dollars voor grote moeilijkheden staat, schrijft hij. En ook andere geldstelsels. Dus dat is misschien nu aan het uitkomen. Hij zegt... In zijn boek, ik zie een totale economische verwarring die eerst Europa treft, daarna Japan, de Verenigde Staten, Canada en kort daarna alle andere volkeren. Dus dat is wel iets heel aparts dat hij het daar al over heeft. Hij zegt, landen die nu de controle hebben over geweldige kapitalen van het westerse geldstelsel zullen in zeer grote moeilijkheden komen en ook de Arabische landen zullen zeker getroffen worden. Er zal zich een internationale crisis weer ontwikkelen, schrijft hij al in 1974. Ondanks alle tekenen van een dreigende economische ramp, schrijft hij, zullen de volgende jaren vanaf 1973 de meest voorspoedige in de geschiedenis van de mensheid zijn. Het zullen vette en overvloedige jaren zijn, ondanks een strak financieel beleid zullen de mensen vrijelijk kunnen uitgeven. De verkopers zullen records blijven breken en de mensen zullen meer dan ooit besteden. En de schulden zullen bijna oncontroleerbaar worden. Maar dat was misschien tot nu toe, want nu staat er in de maatschappij te zien de economische crisis die heeft plaatsgevonden. Dus hij zegt nu over die jaren die daarna gaan komen, na de jaren van voorspoed... Werk en bid vooral om al je schulden te betalen. Wees klaar voor drastische ingrepen in het budget. Het geld zal niet zo toestromen als in het verleden. En als u vrij van schuld bent, zult u in staat zijn de moeilijke jaren vol te kunnen houden. Maar wees vooral niet bang, maar bereid je erop voor en houd er rekening mee. Dus het is niet een... Uh ...een waarschuwing om angstig te worden... ...maar om te weten wat er zal gaan gebeuren... Dat is het programma Het Laatste Uur van CFM Radio door Henny van Peterchem. Volgende week kunt u luisteren naar deel 2 van het interview met Dr. Vellema. Hij vertelt daarin over zijn ontmoeting met God en waarom hij theologie ging studeren onder andere. Als u vragen heeft over dit programma kunt u ons bellen 06 44 820 123. Ik herhaal het telefoonnummer 06 44 820123. We zien uit naar uw reacties en vragen. Ik wens u verder een prettige avond en ik hoop tot volgende week.